Ze geven nu een receptie waar Elton John heeft opgetreden. Vanavond is er nog een besloten feest voor 200 gasten. In Spanje zijn de stoffelijke resten van 22 mensen... die zijn gedood kort na het einde van de Spaanse burgeroorlog in 1939... overgedragen aan hun familieleden. De overblijfselen werden gevonden in een massagraf in Guadalajara... ten noorden van Madrid... In het massagraf liggen volgens onderzoekers nog zo'n 800 mensen. Ze zouden het slachtoffer zijn geworden van het politieke geweld... tijdens het regime van Franco, de dictator die na de Spaanse burgeroorlog... tot in de jaren 70 aan de macht was.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 Dan. Ja, hold my hand, Jess Klein. En uh, ja, welkom bij het tweede uur van Entertainment for you. We gaan uh, een lekker plaatje draaien en uh, Jack Kunkels, en uh, ja, ik mis je. Ik mis je. Langs een strand onder een hemel zo blauw Het zijn mijn dromen Waar ik zo naar verlang Ik voel mij zo alleen En zo eenzaam en bang Oh, ik mis je Ik mis je warmte om me heen Oh, ik mis je Waarom liet jij me toch alleen Oh, ik mis je de seconde van de dag, ja ik mis je, je mooie stem, je lieve laag. In mijn dromen, dan is er iets aan de hand Is heel de wereld weer gewoon, zoals die dag op het strand Maar de jaren, die zijn vervlogen in de tijd Alles verandert om me heen, en nu ben ik je kwijt Oh, ik mis je, ik mis je warmte om me heen Toch alleen Oh, ik mis je Elke seconde van Duizend en een nacht te lang Daarom droom ik Je telkens weer terug bij mij Want ik kan geen liefde geven Aan een ander dan jij Oh, ik mis je Ik mis je waarom om me heen Oh, ik mis je Waarom liet jij me toch alleen Oh, ik mis je Elke seconde van de dag, ja ik mis je. Je mooie stem, je lieve lach. Ja, ja, ja ik mis je. Elke seconde van de dag, ja ik mis je. Je mooie stem, je lieve lach. Jij kan ik mis je. Meer muziek, meer variatie. Met Entertainment For You. Zo is dat. En uh, dat allemaal op die 106.9. We gaan verder met uh, Jackie Edwards en Forever My Darling. Keeping you is my goal, I'll forever love you the rest of my days. I'll never part from you and your loving ways. Years. I never far from you and your loving En ik vroeg ga je mee, heel spontaan. Maar zaterdagmiddag in een krank café liep zij daar charmant in het rood. We dronken champagne en ik vroeg ga je mee, is zij het die toen naast jou stond. Oh wat een plaatje van een vrouw, kies zij voor mij of toch voor jou. Maakt zij haar keuze straks bekend Oh wat een plaatje van een vrouw Die zijn voor mij of toch voor jou Ons leven draait toch niet om haar Zij draait ons nooit uit elkaar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 leven draait toch niet om haar, zij blijft ons nooit uit elkaar. Waren we soms door haar schoonheid verblind, dachten we soms weer naartoe. Laten we dit maar vergeten een vriend, of zou je het toch nog eens doen?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 Zij blijft ons nooit uit elkaar. Over oh, wat een plaatje van een vrouw. Wie zei dat? Drie Tino Martin. En oh, wat een plaatje van een vrouw. Ja, eventjes ging het wat mis. Ja, u hoorde het al. Twee geluiden door elkaar. Maar goed, het geeft niet. We gaan verder met de Time Bandits en de uh, Endless Road. Ik wil zeggen blijf lekker luisteren tot 7 uur entertainment voor you. En zo meteen eventjes telefonisch contact met dames. Dus blijf lekker bij my trust Een verschrikkelijke lekkere bra, lekkere lekkere, lekkere plaat zo. Zo moet ik het zeggen. The Time Bandits en Andrews Road en dat allemaal hier vanaf de tolweg 10A en dat allemaal hier in Zandvoort. En uh, ja, ik zou zeggen blijf lekker luisteren, want ik ben er nog en we gaan lekker verder met uh, ja, Monique Smit en Tim Douwma. En ja, langzaam wordt het zomer. Nou, ik hoop het. Want met deze ja, toch wel druilerige dag op deze zaterdag, en dat allemaal op de 19e mei 2018. Adem uit, Stik je handen uit je mouw en ga naar buiten. Zet je tanden in vandaag in dagen uit. Luister maar een vogel uit je naam. Je zorgen als de lakens uit te draaien. Laat ze waaieren in de wind en laat ze gaan. Langzaamaan komt altijd weer de zomer. Alle wolken nijen over. Als we in onszelf geloven, worden alle dromen waar. No en Tim Dousma. En langzaam wordt het zomer. We gaan verder naar het Kroatië. En dat is Rasta en Anna Nikolic. En zij hebben het over. Slukkenos. <middels> MUZIEK College. Hier bij ZFM entertainment voor jou 106,9 104,5 op de kabel DAB plus 5c Analoog en digitaal op 40 40 ja 40 45 en uh, ja wat hebben we nog meer ja TV krant TV krant TV tekst hoe je zeggen wil en uh, ja we gaan nog even een plaatje draaien en dan gaan we eventjes contact opnemen met uh, ja graag dame, we gaan een plaatje draaien van André Hazes Junior en hebben het over laat me niet gaan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 Als je denkt dat het niet meer gaat, verlaat me Als het je onverschillig laat, overlaat me Als er voor jou gevoel een vijand voor je staat Maar omhelzen me Als je nog steeds bent wie je bent, omhelzen me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 And I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 Conversation I can now recall Constant itself with me, me and nothing else at all yesterday the moon was blue, and every crazy day brought some of the moon. Ja, Ik ga maar maar even eventjes, uh, eventjes onderbreken Charles als een voer day. and yesterday when I was jong. Want ja, zoals beloofd heb ik u gezegd, uh, giat dame, zou ik in de uitzending halen. Ik zou zeggen, uh, graad, een hele goede avond. Hoi, hele goede avond. Hele goede avond. Hey, allereerst, uh, ja, hoe is het met jou? Ja, lekker man. Ja. Ja, uh, lekker bezig. Ja, ik, uh, we, we hebben een tijdje uh, eigenlijk uh, weinig over je gehoord. Uh, je, uh, ja, nee, ik heb wel single's uitgebracht, maar weet je, het is, uh, ja, niet elk liedje kan raak zijn en uh, nou ja, dat heb ik ook gemerkt. Ja. Nou, nee, maar goed. Uh, het is, uh, kijk, ik heb nu een paar singles uitgebracht. Daarvoor was het toch nog eventjes uh, rondom jou stil. Uh, heb, je, heb je wat tijd voor jezelf genomen of? Ja, ik heb wel. Uh, ik heb 13 jaar lang 300 optredens per jaar gedaan en uh, ja, ik ben even, even een jaartje rustig aangedaan. gedaan. Ja. En dan als je dan na een jaar uh, weer beginnen, ja, dan is er heel veel veranderd. En uh, ja, ik heb, uh, ik heb wel allemaal singles uitgebracht en ze zijn allemaal wel uh, wel goed gedraaid, maar uh, ja. Ja, en dan in één keer dan heb je weer een liedje dat. Uh, ja, dat doet het dan weer net als je iets beter op de rest. Ja, nou ja dat, uh, ja, dat blijf je altijd houden, toch? Ja? <laughs> ja. Hey, maar uh, ja, de, uh, dit nummer uh, die, uh, die je nou uitgebracht hebt, langs de Langste Adem. Uh, is, dat, uh, is dat een beetje een persoonlijk vlak? Of, uh... Nou ja, ik denk dat uh, net als je goed naar de tekst luistert, dat, uh, dat bijna iedereen die je uh, wel naar zich toe kan trekken. Ja. Want er is nou eenmaal veel leed van, maar. Nou, ja, dat is waar het liedje eigenlijk over gaat. Hè. Wat ik zing is dat je daar een klein beetje mee op wilt passen met, uh, met het uitlachen van, van een ander. Want op een dag dan uh, heb jij je problemen en ja. dan sta je er ook alleen voor. Nou ja, ja, dat is inderdaad zo. Uh, uh, ja, ik, ik, ik, dus ik, het is inderdaad wel een uh, ja het is wel uh, autobiografisch, maar het is ook niet alleen voor mezelf. Maar ik denk dat bijna iedereen hier wel een keer mee te maken heeft. Ja, of, of ja, die in ieder geval het verhaal uh, in zichzelf herkent. Ja, precies. Hey, en uh, ja, want uh, ja, ik heb toen ook nog een, tenminste, ik heb hem nog steeds natuurlijk, een prachtig album van jou toen. Uh, waar dat een nummer ook op staat van laat me niet alleen en dat soort dingen. Uh, ja. ja, dat is ook een prachtig album. Uh, ga, je, ga je nog een album uitbrengen? Nou ja, weet je, het, is, uh, het probleem is een beetje met een album uitbrengen. Kijk, vroeger bracht ik elk jaar een album uit en drie singles. Ja. Alleen als je nu een album uitbrengt, ja, fysiek wordt die niet meer verkocht, Dus uh, hij wordt, uh, je kunt hem dan downloaden. En wat, wat, wat er dan gebeurt is dat je twaalf liedjes bijvoorbeeld opneemt. Ja. En dat er vier liedjes van, van het hele album gedownload worden. En de rest eigenlijk uh, verdwijnt. Ja, uh, ja, nou, ja dat, dat vind ik toch wel eigenlijk het, uh, het jammere van... Uh, uh, uh, langzamerhand uh, te verdwijnen van de CD. Ja, nou ja, de CD is eigenlijk al verdwenen, want... Uh, nou ja, we zijn er natuurlijk als je de, de, de, he, de, de, de grootste namen van Nederland pakt, die verkopen nog wel wat. Maar in, ja. uh, in, in vergelijking met, uh, met 10, 15 jaar geleden, ik verkocht 15 jaar geleden ook uh, gouden en platinaplaten. Ja. En ja, dus... da, da, daarom zeg ik, ik heb, uh, ik heb nog uh, wat albums leggen. En de mooiste vond ik wel, altijd met die uh, ja, toch wel met die ballads. En uh, ik heb zelfs nog, volgens mij ook nog een, zelfs een DVD heb ik nog van jou leggen. Over met de met ja. de kerst, uh, kerstnummers en dergelijke. Dus ik heb ze allemaal ja, nog, het allemaal nog, joh. Gewoon, uh, het is gewoon, uh, ja, het verdwijnt langzaam. En uh, nou ja, dan, ik, wat ik zeg is, dan neem je twaalf liedjes op voor een album. Ja. En van die twaalf liedjes worden er uiteindelijk maar een paar. Uh, uh, ja, gedownload inderdaad. Dan komen er maar een paar onder de mensen en de rest ja. verdwijnt gewoon in, in het niets. Ja, dat vind ik eigenlijk nou, jammer. Ja. ja, dan denk ik van ja, de, als je nou uh, bijvoorbeeld echt een, uh, een mega grote hit zou scoren of zo. Ja. Uh, met een single, dan is het misschien iets anders, maar. Uh, ja, nou ja, ja. ja het gebeurt enkele singer, keren nog natuurlijk. Nou ja, de, deze single lijkt, uh, lijkt de goede kant op te gaan. Ja. Uh, ja, nou ja, dat en, hopen uh, we sowieso. Albums maken is, uh, albums maken is sowieso uh, heel leuk. Of ja. als we muzikant zijn, hè? Ja. Dus die komt er vast nog wel een keer, hoor. Ja, nou, zeg ik, dat zeg uh, ja, ik. Ik hoop het toch wel. Uh, eh, en ik hoop dat ze uh, toch op de een of andere manier uh, uh, iets op kunnen vinden... waar uh, ja, dat, dat eigenlijk weer een beetje terug gaat... Uh, ...richting de cd-verkoop, uh, zeg maar. Ja, nee, maar dat, is gewoon, dat moet je gewoon vergeten, joh. Dat, is, uh, dat komt niet meer. Mm, nou ja, zeg nooit nooit, hè. Ja, yeah. nee, oké, okay, maar. <laughs> nou, ja, ik bedoel... De... In, in dit geval weet ik het voor 95% zeker, hoor. Ja, maar ja, de vernieuwplaat die, die verdween ook. En die, ja, die is toch weer uh, aan zijn uh, comeback uh, bezig. Dus ja, je weet het nooit. Ja, oh, ja je weet het nooit. Alles kan. Hey, ik uh, wens jou in ieder geval uh, succes met uh, ja, deze single natuurlijk, en uh, ja, ja, ik, ik kijk sowieso uit naar de, naar de volgende single dan. En nou, ik, dank wel, ja, dankjewel Ja, ik, ik wens jou gewoon heel veel succes, want ja, hey, uh, destijds uh, ja, is dit allemaal ook, uh, ook eigenlijk voor de wind gegaan. Ja, nou ja, weet je, is, uh, ik heb uh, afgelopen jaren uh, ja, elk jaar wel een paar singles uitgebracht. En... Wat ik al zei is, ja, de ene wordt, uh, wordt gewoon iets beter opgepikt dan de andere. Maar ja, nee. ik moet zeggen, dit, dit, deze nieuwe single, 'Belangze Adem, uh, wordt wel echt gigantisch veel gedownload en gedraaid. Ja. En uh, ja, vind ik, vind, ik vind het verder heel onbelangrijke uh, hitlijstjes, maar hij staat er wel overal in. Ja. Uh, en wat voor mij het allerbelangrijkste is, kijk, ik sta elk weekend uh, sta ik nog steeds op het podium... En, ja, dat is belangrijk. Ja, als de mensen het, uh, het meezingen in de zaal, ja, dat, dat, dan heeft die pas een hit. En, uh, en de rest zeg maar eigenlijk niet zoveel. Ik vind het gewoon belangrijk dat, dat, dat de radiomensen uh, iets aan het liedje hebben. Ja. Uh, en ik vind het uh, ja, nog fijner zeg maar, als, als mijn publiek uh, het gewoon een heel mooi liedje vindt. En, uh, ja. Dat is waarom je muziek maakt. Ja, natuurlijk. En uh, ja, je moet... Uh, Kijk mensen moeten ook eens beseffen dat uh, een zangerleven ook niet, uh, niet gratis. Uh, die hebben ook uh, een gezin. En die moet ook onthouden worden, toch? Ja, maar weet je, kijk een singeltje dat, uh, uh, dat wordt eigenlijk al heel lang niet meer gezien als, uh, als inkomsten. Een single uitbrengen is gewoon... Ja, je, je hoopt gewoon dat uh, de dat publiek gewoon jouw liedjes mooi vindt. En nou. dat je daarop geboekt wordt. En, uh, en dat is waar het dan vandaan moet komen. En die singles dat is eigenlijk een heel duur visitekaartje. Nou. Uh, maar ja, het is wel belangrijk En uh, nou ja, daarom uh, met, Ook met deze single. Ik hoop dat iedereen uh, van de muziek en van de tekst Genieten kan, dat is heel belangrijk Nou, nou dat hoop ik ook En uh, ja, ik zou zeggen in ieder geval uh, Ja, bedankt voor jouw tijd En mochten ze jou willen boeken uh, Is dat, uh, is dat uh, via Facebook te doen Of uh, via je site? Ja, via Facebook of uh, graddame.nl Ik ben eigenlijk overal wel te zien op Ah, oké okay. Nou, bij deze ja. We gaan het draaien, Graat. Is goed, dankjewel, jongen. Succes en uh, jongen. Ja, graag tot de volgende single. Dat is goed, hoi. Hoi, Graat en de langste adem. Ik heb het even moeilijk, maar dat geeft niet. Het zijn van die momenten in het leven. Juist op die momenten. Die je de mensen pas echt kennen. En dan vallen de meesten toch zwaar tegen. Ach, leedvermaak is leuk. En je mag best even lachen. Want hier kom ik ook echt wel overheen. En dat lukt me ook goed alleen. Ik ben degene die het laatste lacht. En ik heb de langste adem En dan wacht ik op de dag dat jij je wangen wilt en tranen En dan voel je je stom En weet je hoe het voelen moet Kijk dan goed om je heen Want dan sta je zelf alleen Daar sta je dan, nu heb je iemand nodig ook jij kan niet leven zonder zorgen, want je hebt zo hard gelachen, ja gelachen om een ander. Nu zul je voor jezelf moeten zorgen, want leven maken is leuk, maar liever bij een ander. En geloof me, je komt er echt wel overheen, maar nu doe je dat maar.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 Maar ze lezen. Ga daar maar zit zitten. En uh, ja, dat allemaal hier vanaf de tolweg. En dat allemaal op die... Nou, oh, hij wil niet ophouden. Wat is het nou? Ja, dan ben ik helemaal weer propos. We gaan gewoon lekker een muziek draaien van uh, Johnny Nash en Tears On My Pillow. I can't take it. I'm so lonely. Gee, I need you so. I wonder Here's On My Pillow. Een pain in mijn hart. We gaan langzaam weer naar de, de klokjes van 7 uur. De Euro Breakdown staat alweer te popelen. Maar eerst nog eventjes een lekker nummertje. Van destijds Chicago en Saturday in the Park. De beste hits van toen. Saturday in the park. Maar blijft het toch een heerlijke plaat. Ja, ik ga gelijk een plaatje draaien voor mijn eh, lieve vrouwtje. En eh, proef uh, uh, de pojuwbadge. Oftewel je eerste kus. So, deze is voor jou. zou zeggen blijf lekker luisteren tot 7 uur. Entertainment. Pojuw. Prvi dernek, ko zna gdje je Sa grline i tiho se privuci Da mi suzu ne vide Prvi poljubaz davno zaboravljen Prvi dernek, ko zna gdje je Sa grline i tiho se privuci Da mi suzu ne vide For you, butch. oftewel de eerste cursus. dus. En uh, ja, we gaan al uh, naar het einde toe van dit programma. Entertainment for you, ja, is het tot 7 uur. En daarna krijg je de Euro Breakdown. En dat allemaal met Mike. Ja, en, uh, en, en zijn uh, aanhang natuurlijk. Eh? Ja, uh, ja. <laughs> we gaan nog een plaatje draaien, in ieder geval tot zeven uur. En uh, ja, dat is van uh, Mike Petersen. En uh, ja, het kan zo niet verder. Zag. Was ik meteen van slag? Dacht ik alleen nog maar aan jou. Maar wist niet wat er van komen zou. Was jij te mooi om waar te zijn? Vraag ik me nu vaak af. Want ik keek door een roze lil. Ik zag niet of jij toch me gaf. Dus ik zei. ook niet. Maar deze neem ik alvast de afscheid van u. Ik zou zeggen, bedankt voor het luisteren, bedankt voor het kijken. En uh, ja, volgende week ben ik er even niet. Ben ik eventjes een, uh, een weekendje vrij. Dus ik zou zeggen tot over twee weken. Veel plezier met uh, Mike en zijn aanhang. Ik zou zeggen, tot over twee weken. Doei doei! En uh, fijn Pinksterweekend weekend natuurlijk.